Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Zwarte Zaterdag is in alle vroegte begonnen met lange files... rond de belangrijkste knelpunten voor vakantiegangers... in Frankrijk en Duitsland. Onder meer bij Lyon en Bordeaux. En in het zuiden van Duitsland stond het rond een uur of zes al stevig vast. De ANWB adviseert mensen die vandaag richting Zuid-Frankrijk gaan... om pas na één uur vanmiddag te vertrekken. De Fransen hebben vanaf vandaag vakantie en gaan massaal op pad. Vooral naar de kust... In het centrum van Rotterdam heeft de politie vannacht een gewapende man neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man bedreigde een andere man met zijn wapen. Omdat hij zijn wapen niet wilde laten vallen schoot de agent hem neer. De verdachte is een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man die werd bedreigd raakte ook gewond. Hoe dat is gebeurd wordt volgens de politie nog onderzocht.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 Zo werden op 5 mei op meerdere plaatsen delen van bevrijdingsfestivals geschrapt... en vorig jaar veroorzaakte de bliksem problemen op Pinkpop. De gemeenten zijn bezorgd omdat zij degene zijn... die de vergunningen voor de festivals afgeven. Door een staking bij de persgroep hebben een aantal edities van het AD... vandaag geen regiokatern. De drukkers van de persgroep voeren actie omdat ze al twee jaar geen CAO hebben. Ze eisen meer loon en een eenmalige uitkering van 300 euro.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 Ja. Dit is een uh, belangrijk moment. morning. Fantastisch jongens, we zijn er weer. Toebak op de radio 5 minuten over 8. Welkom. Over 8. Over 8. Ik was inderdaad 5 minuten voor 8 om binnen. Dat is ja, ongestelbaar. Dat is, dat is echt ja, ja. heel bijzonder dat ze eerder is. En Volgens is... mij had ik mijn wekker verkeerd gezet. Jij ja, was 10 minuten van tevoren gewoon helemaal. Ja. Dat, is echt, dat komt niet zo vaak voor. Je dacht echt bij, bij jezelf. We gaan naar Zandvoort, Bij de zee. Ja precies, bij de zee. En wow. vandaag is natuurlijk de dag dat... Het los gaat in Amsterdam! Oh ja! Nou, het was gisteravond al, was dat al los in Amsterdam. Ja? Ik ben gisteravond naar Amsterdam kook gegaan. Kook? Kookt. Oh, Dan Coke. moet je met de pond naar de overkant, naar, het oh, e naar de NSM-werf. Ja, dat ja. was heel leuk, was dat. Ja? En, uh, ja, heel veel. en op een gegeven moment maken wij, gingen we een paar foto's maken, kwamen we aan alle kanten. Ik kwam de lesbiennes aan. Mm, die gingen allemaal met ons op de foto. Ja, ja, dat was wel heel leuk. Ze wilden ja. met de gewone mensen op, op de foto. Ja, ja. ja met de ja, gewone ja, is mensen. Ja, was, ja, ik heb speciaal voor alles. de gelegenheid ook een roze zwembroek. Oh, kijk. Nou ja, ja, goed, ja, ja, ik, ben, ja, ja. ik ben niet rood, dat, Ja, goed. Dat, dat is eigenlijk meer uh, onbewust gegaan. Uh, en verder, ja, vroeger was dit natuurlijk het uh, geval. In, in die dorpen weet je nog wel. As I was just saying to my friend, we such a shame, I am the only gay in this village. Oh, the village. Ja, in ja, de, de vans. Vans. Maar goed, dus het begint om 11 uur, daar schijnen de boten dan uh, van die kant af worden geduwd. En dan gaan ze door de Prinsengracht. Ik ben er ooit eens geweest, voor mij is dat een van de eerste keren geweest. 96 of 97. Oh, ik ben vorig jaar geweest. En uh, het is, dit jaar is het voor de twintigste keer. Hè? En mooi weer, gelukkig. En vorig mooi. jaar was het verschrikkelijk qua regen. Afschuwelijk was het gewoon. Oh, zag oh. je al die blote mannen met van die plastic ponchootjes aan? Ja, dat ziet er dat niet uit. <laughs> dat ziet er echt niet uit. Wel weer goed nieuws natuurlijk. Er uh, wordt meer uh, uh, geaccepteerd op scholen. Althans, dat zegt de ene groep. En de andere groep zegt van... Ja, maar dat zijn sociaal wenselijke antwoorden. Als je jongeren gaat interviewen... Dan zeggen ze altijd van... Ja, ja iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Ja, ja. Maar als je Wat... ze dan ziet lopen op straat en ze gaan zoenen... Nou, nou dat hoeft nou toch ook weer niet. Sommigen gaat... we hoeven niet eens te zoenen. Ik, ik ken iemand, en die was van de week 17 geworden. Ja? En die... Uh... Ik zeg, je, je, zoals je het doet, wees jezelf. Ja? Maar ik zeg wel, je het wel mensen als je zo loopt, weet je mensen voelen zich bedreigd. Dus eigenlijk ja. voelen zich bedreigd? Dus eigenlijk vind je het ook wel al aanstootgevend? Als ze staan een beetje aan te schurken. Nee, de seizoenen niet. Maar wel als ze zo heel erg als die Mr. Humphries uit uh, Are You Being Surf lopen en maar zo. Wat is daar zo irritant aan dan? Ja. Nou, ik vind het wel irritant, ja. Ja, is dat vind je echt irritant? Okay. Ja, nee, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb zelf zo van... Ja? Ik snap het wel, maar, heel... maar ergens denk ik ook... We ja. gaan nou rekening mee dat je tegen... gevaar loopt. Wacht, wacht, wacht. Heb je nou gewoon tegen die jongen gezegd... Ik heb het tegen loopt hem niet gezegd. Zo gay? Ik heb het tegen hem gezegd. We ja, kennen hem al zijn hele leven. Okay. En hij liep vroeger niet, niet zo. En nu plotseling sinds een jaar loopt hij heel erg, hij loopt hij heel erg zo. Okay. En dan denk ah, ja. ik van joh... Weet je, we hebben uh, gewoon met afspraken met elkaar gemaakt. Dan lopen we zo hier, dus dan moet je echt aangepast. Leer het alvast even. Nou, ik heb zo Je mag alleen maar zo lopen als je met een groepje bent, maar niet als we alleen samen zouden ja, Nee, Dat vind ik. Dat vind, oh, dat vind je... ik gewoon Oh eng. wacht, oh wacht. je maakt je bezorgd om hem dat hij uiteindelijk wordt. Uh... Dat hij wordt uh, in elkaar ja, geslagen. Okay. ik dacht je zegt echt een stoer dat dus je ik word nee, nee. even normaal. Nou ja, ik lach. Okay. erom. Ik moet er vreselijk om lachen. Nou, oké, okay. dat is toch ook leuk dat je hem moet geven. Het is niet dat je hem moet nee, dat maar, je moet overgeven, Nee, dat is niet. Maar het is wel. Iedere keer dat ik, iedere keer als ik als ik weer loop. Even, uh, ja, ik ook. Hè? <laughs> ik schrok ook een beetje dat dezelfde ja, ja. standpunt, ik denk van... Nee, maar, nee, dat vind ik, ik ben extra. niet agressief. Ik ken een jongens al heel lang, maar ik vind het wel eng dat hij dat doet. Oké, okay, dat hij dat... Omdat ik maar... me bezorgd maak. Ja, ja, ja. je vindt het... ik, ik ben e net van mama. Ja, oké, we zijn daar. We Goed, nou, je begrijpt dat het hele programma staat in het teken van... Uh... Oh, Oké, okay. Are you okay? Nee, nee, nee, nee. Oh. We hebben hier natuurlijk wel van die plaatjes dik. Ach, hier zou ik toch heerlijk op kunnen dansen. En dit is misschien eens zo'n plaatje. Het oh, heeft een tijdje geduurd tot dit erin is, joh Burns, ze komen uit Amerika, van althans hij komt uit Amerika. We hebben het over 10.000 oh. deeper, deeper you. weer van start gaat natuurlijk. Burns. Het is uh, één, één stuk, één muzikant. Band, staat er ook uh, muzikant, band band. Weet je, er staat Charlie Bleacher. Hij komt uit Los Angeles vandaan. Het heette Burns, dus het heet Ten Thousand Emerald Pools. even heeft mij een jaar geduurd voordat het uiteindelijk een beetje aandacht kreeg Dat je denkt van, oh, kijk, oh dit, dit plaatje ken ik nog niet. Goed, het is tien minuten over acht. In Toebak leeft op de radio. Het is een zonnig zandvoort weer. Het schijnt een redelijke weekend te worden. Ook maandag, man. Oh, wordt het echt tropisch, heb ik gehoord. Oh, heerlijk. Ja, ik hoorde 31 8, graden. 31? Zondag? Zondag. Maar, ja. Oh ja, maandag 36. Okay. 36 oké. 36? Nou, ja. wow. goed. Goed dat ik er nog even binnen ben. Ah, het is bizar, want uh, het gaat zeg maar deze maand van min 1 hebben we gemeten. Ja? Yeah? En, uh, geloof 38, 39 graden. Oké. Okay. Dus... Zeg maar, wow. de uiterste, dat ja. er iets met het weer niet helemaal goed is... dat is wel duidelijk. Het is toch raar, het is een beetje armoedig dat we dat nog steeds niet kunnen regelen ook, hè? Ja. Het in Beijing gaan ze het allemaal wel regelen ook. Dan gaan ze gewoon even regelen dat er ook sneeuw komt straks. In 2020, 2022, geloof ik, dat de Olympische Spelen daar vandaan komen. Die hebben we weer gewonnen. Het gaat weer naar landen, dat je denkt, is dat toch slim om daar te doen? Nou ja, goed. Eh, het is eerlijk getrokken. Ja, <laughs> totdat ze weer dingen gaan onderzoeken, net als met de, bij de FIFA. Het bleek dat het ook allemaal niet even eerlijk, eerlijk was gegaan. gaan... Nou eh, goed. Het is ook altijd wel leuk om dat in de gaten te houden. En trouwens, nog wat goed nieuws over. We hebben het ook een beetje over. De, de, het is de homo-parade vandaag. De, de gay. Hoe noem je dat? Het is Roze Zaterdag, geloof gay ik. Gay Pride. Gay Pride noem je het eigenlijk op z'n Vandaag de Gay Parade. Er uh, schijnt een nieuw soort medicijn te zijn tegen HIV. Slapend HIV-virus kan, uh, uh -huh. kan worden gewekt en vernietigd worden. Heel vaak krijgen ze wel behandelen medicijnen. Dat werkt dan een tijdje. nog even. dan komt het dan toch weer allerlei, uit allerlei hoeken in het lichaam. Komt het weer ervoor? Het HIV-virus. Nu hebben ze een soort kankermedicijn. Uh, dat spuiten ze in. En daardoor komt het virus tevoorschijn en daarna kan, kan het echt duidelijk worden, worden vernietigd. En dat schijnt te werken. Ze hebben het nog niet helemaal, helemaal doorgetest, maar de eerste testresultaten als, zijn uh, erg positief. Als, als ik het dus goed begrijp, dan spuit ze iets in het lichaam. Ja. Een soort lokaas. Ja. Daar, daar gaat het virus naartoe. Ja. En vanaf daar kunnen ze dan... Het heet kick and ass, heet het wel, zo noemen ze uh -huh. het. Kick. Nee, kick and kill. Sorry, kick, en en kill. kill. kick and kill. Oké. Okay. Dus, uh, ja, nou ja, klinkt al leuk natuurlijk. Het is echt zo van... Het uh, uh, gaat echt zo van... Nou, dat is een goed teken. Nee, het gaat meer zo van... Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En dan? Ja. Dan uiteindelijk schiet. Dan uiteindelijk schiet die manier. Goed. Nou, ook al een goed nieuws natuurlijk over het medicijn... wat ze voor ebola hebben. Dat het 100% goed werkt. Dat is ook wel iets bijzonders. Dus, uh, aan de ene kant... Ik hoorde ook wel weer mensen. Ja, die zijn echt negatief. Die zeggen: Nou ja, jeetje, we krijgen al zoveel mensen. Het was misschien wel beter als ze daar allemaal een beetje dood gingen. Dus ik "Doen Doe eens even normaal! Gek! Dat nee, ja, ja, maar, ging. ja, maar dan hadden we het toch echt naar andere landen. Ja. Ja, Afrika nou ja. is nou niet echt overbevolkt. Nou, nou, nou. Daar schijnt wel een andere berichten over. Er zijn ja, jaar, we gaan natuurlijk op naar de werkloosheid van miljard. En uh, juist in die landen komen heel veel mensen erbij. En dan zie er ook allemaal nog bij blijven. Nou, maar er gaan ook wel heel veel dood, hè? Ja? Daar. Veel ja. meer dan hier. Ja, en ja. ja, maar hier... Ik denk niet echt dat, dat Europa... het land wordt wat overbevolkt raakt. Ik denk eerder... dat we dan naar Azië landen wel moeten gaan kijken. Nou ja, ja, oh ja wij, wij vergrijzen en uiteindelijk... kunnen die mensen uiteindelijk wel door die tunnel heen komen... en hier het werk op knappen. Want wij zitten natuurlijk met z'n allen lopen met zo'n wandelrekje voor ons. Ja, ja. Ja, maar dan krijg je allemaal mensen die... die dan krijg, dan je hebben achter. we eerst in islam gehad. Ja? Dan zijn we allemaal vergrijst. Ja? En dan komen... Ja, ja die constante en, ja. beweging. Constante ah, ja. beweging. Om goed om te horen. Nou, straks onder andere de Stand voor zijn bericht. Laten we eens maar eens even een, een moppie, moppie muziek doen, dames en heren. Dat is ook een one-liner geworden in dit radioprogramma ook natuurlijk. Julie Tox. Dat is een hele boze man. Is een heel don't ask a question. Neusje. Don't sing my trust. You don't want. Like a doctor, or oh, run with a broken leg, you're a paper girl. Street of a Hill of a Testa Across a hundred Take my advice It's either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town will catch hell If a ghetto around In every city You'll find the same thing going down Harlem is the capital of ghetto town Let me sing it Lost a hundred pas in van die mooie oude films ook, hè. Je hebt ook Trouble Man van Marvin Kay. Bobby Womack, eh, helaas natuurlijk vorig jaar overleden op 27 juni 2014 dus. Dit was 110 Street Cross, 110 Street van Bobby Womack uit de jaren 70. Dus, is uh, Toepak Leeuws op Radio, fijne toestel aanstaan. En we kijken allemaal even wat er gebeurt in de wereld. En uh, ja. dingen die we op, ons opvallen zijn... Ja. Dat ik, uh, je, je had natuurlijk het gebeuren met die leeuw, hè, daar had jij het ja, over. Ja, ja. Maar wat hier gebeurd is, is een man die zag een gordeldier in zijn tuin of zo. En omdat hij zichzelf tegen het beest wilde dat... beschermen, trok hij zijn pistool. Hij zei halt of ik schiet. Oh. En uh, vervolgens ver, ver, vuurde hij drie kogels op, af op het dier. En een van de kogels ketste echter af op het harde schild van het beest. En? en de man werd door de afketsende ah, kogel in zijn ah, eigen ah. gezicht geraakt. Precies. Hij raakte hierdoor gewond aan zijn kaak, moest uiteindelijk naar het ziekenhuis... En het is al de tweede keer dit jaar dat een persoon is gewond geraakt... door een afketsende kogel op een gordeldier. Maar waarom zou je zo'n dier aanvallen? Uh, ja, het zijn echt hele slome beesten. Ja. Ja. Zodra ze zich aangevallen, worden, rollen ze zich op. Dat zijn toch die beesten? Ja, het is toch heerlijk dat je denkt... van: ik kan nu mijn revolver trekken en dan trek ik hem ook gewoon. Ja. En dan, oh, echt, en dan heerlijk, krijg echt. je gewoon een kogel in je Ja, ja. ja. Oh, zo surf dit ook. Ah. Dit ga je ah. toch gewoon niet vertellen in het ziekenhuis? Dan denk je toch die... Ja, ik, ik liep door de straat en toen zag ik een bij donkere jongens. Ja, weer die donkere jongens, hè. Ja, die wilden me overvallen. En ik denk, ik, maar schieten, en ik, denk mezelf, ik ben ze voor. Ja, dan ga je vertellen dat je een schordel die wil neerschieten. Ja. Want een suffert ook gewoon. Wel <laughs> weer goed nieuws trouwens dat ze in Amerika... de, de, de, de, de agenten een, een, een bodycam moeten gaan dragen. Omdat er is binnenkort ook weer een, een donkere meneer neergeschoten in een auto. En de agent had gezegd dat hij zich bedreigd voelde. En die droeg toen al een bodycam. En dat hebben ze teruggekeken. En toen bleek dat hij helemaal niet bedreigd was. En ja, toen maar, hebben ze die man gewoon door het hoofd geschoten ook. Uh, ze, ze, ze, ze ze hebben, ja, dus. hij had gezegd dat hij mee werd gesleurd door de auto. Ja. Yeah. En vervolgens is hij, nou ja, is op de beelden te zien dat hij, dus gewoon, uh, ja, gewoon, van een, dichtbij uh, door zijn hoofd die uh, ja, man. het is gewoon, dus gewoon randebiel. Gewoon maar Barack Obama, die is natuurlijk ook hartstikke goed bezig, die heeft dus iets van. Dus 50.000, weet ik hoeveel miljoen heeft hij beschikbaar gezet... om 50.000 van die bodycams extra ja. te laten aanrukken. Dus ze moeten er ook een hoop hebben. Ja. Heel Amerika van bodycams. Uh... Eigenlijk gewoon iedereen moet een bodycam dragen. Ja. kan je het van alle hoeken kan je het gewoon bekijken. Ja, toch weer die Google Glasses, hè? Allemaal. Ja, ik, ben, ik roep het al. Ja, ze zijn helemaal buiten beeld, die Glasses. Die ze waren wel bezig met opvolgen, heb je ooit verteld. Maar ik heb er niks meer over genomen. Ik vind ja, gewoon iedereen alleen standaard voetzoeken. van ding dragen. Ja. En uh, dat je gewoon, zodra je de straat op gaat, moet je dat ding dragen... En uh, oh, ja, dan kunnen ze later allemaal weer terugkijken. Ik ben ervoor, dames en heren, we zijn eruit. Goed, uh, straks de berichten naar de volgende plaat. Eerst yes, een nieuw plaatje van Albert Hammond oh, Jr. En hij heeft een plaat gemaakt, die heet Born Slippy. Ik, Slippy? Born Slippy. Oh, Slippy. Dat klinkt, dat klinkt heel bekend. Dat klinkt Dat niet als Underworld. Niet helemaal. Ik zal straks even laten uh, schil horen... Eerst dit plaatje hebt dus van hem. Dus Born Sleepy, Albert Hammer Jr. En dat is de broer van. niet de broer, dus het is gewoon de, de zoon van Albert Hammond. Dit is Albert Hammond Jr. Zat hij ook niet volgens in de strokes? Nou goed, ja, daar had ik nog even verder moeten zoeken op internet... om al die dingen uit te zoeken. Sorry, daar heb ik dan weer tijd voor, niet, geen tijd voor ge, vrijgemaakt. Ik heb wel even gezocht wat betekent nou Born Slippy. Want ik bedoel, we kennen Born Slippy dus ook van die andere bands... van Underworld. En ik dacht eerst dat dit een, een cover was. Maar dat is niet het geval, want dit is het origineel. Het gaat over een boy met feathers en het vond ik echt een homoplaat, dit trouwens. Underworld, Born Sleepy. Houd zo ook gewoon ja. op de Gay braid. Dit heeft heel andere tekst. Het heeft niks te maken met uh, deze Albert Hammond en Born Sleepy. Het zijn compleet verschillende ja, plaatjes. Het is wel echt een dance uh, classic. Echt een dance Ik kan me nog herinneren dat ik voor de eerste keer vol met mijn uh, vrouw in Engeland was, geloof ik. Ja, geloof ik dan. Toen was deze hit samen met uh, de Spice Girls. Oh, oh, ja, oh wauw. Ja. Dat is echt ja, lang geleden. Ja, met de Spice Girls gewoon. Die <laughs> dat ik dacht met hun op vakantie maar dus dat was, maar dat was 97 niet. geloof ik. Ja, dat was in 1997. Maar jij mij. was gewoon met de Spice Girls op vakantie? Ja, ja, dan maak je ah. wel een mooi verhaal van, zeg. Dat zou toch wat geweest zijn? En dan dat ben je, je nog nog voor deze vrouw gegaan? gegaan. Ja. Is het een fout beslissing? <laughs> nou, als ik altijd kijk wat die Spice Girls nu allemaal aan uh, het doen zijn... dan heb je een fout afslag gemaakt. Want ik heb niks van ze gehoord, alleen die ene Victoria Beckham... Jij hebt het nog redelijk voor zichzelf goed geregeld, volgens mij. Goed, het is bijna alweer half en allemaal half... alweer bericht uit Zandvoort. Wat, uh, wat kunnen we allemaal zo melden en wat is er allemaal geweest? En wat gaat er allemaal nog komen? Ja, yeah. nou, ik zie hier een bericht. Nou. En uh, er staat hierbij van... wie vanochtend over het strand van Zandvoort liep... zal wel vreemd gekeken hebben... toen daar opeens Sinterklaas op een kwad rondreed. Oh? Huh? Hij is inderdaad wel een beetje vroeg als ons land gearriveerd... maar het heeft een goede reden... Want de kampeervereniging Strandgenoeg Genoeg in Zandwoord bestaat 80 jaar. En dat moest groots gevierd worden. En de hele week is het feest met allerlei tradities. die elke dag gevierd worden: zoals kerst, pasen, carnaval, koningsdag. En die dag was het dus Sinterklaas, vonden ze. En hij kwam dus met 14 zwarte pieten aan per reddingsboot. En daarin werd in het clubhuis een ouderwets Sinterklaasfeest gevierd. Met een gekke geit, dit gewoon? Ja, precies. <laughs> en wel met zwarte pieten. Ja. dat vind ik echt niet meer kunnen. Nee. Wat is dat voor een gekkigheid? Ja, nou, zeg. dat lijkt toch? Belachelijk gewoon, maar een gekkigheid. Uh, nou ja, andere dingen in Zandvoort zijn... Ja, nou, ik uh, nog even een, uit de persoonlijke doos. Ja? Vorige week uh, ging ik surfen. Ja? Met, die oh, mooie, ja, ja, met die mooie ja, ja, storm. Ja. En ik, op een gegeven moment, ik liep zo met mijn surfboard. En politie en, en rallys aan. En ik dacht, zo, oh, er is heel wat aan de hand. Jou erin, maar hè? er lag gewoon iemand op het strand te slapen. Oh, ze dachten dat hij dood was. Ja, nou ja, ze gingen controleren. Maar ja, dat was even een uh, persoonlijk berichtje. Oké, okay, nou, Zandvoort is nieuws. Ja, dat was nieuws. Dus, uh, en eh... Uh,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 Te zien. Uh, er zullen bijzondere, bijzondere dus kunstwerken verschijnen, worden, joh. Uh, Gebaseerd op uh, Van Gogh. Uh, en nu ga ik. Van okay. uh, Gauguin. Gauguin. Hey. Toulouse. Laudrec, waarschijnlijk. Ja, Toulouse, Lodrec, uh, Lodrec, jawel. Rodin en Camille Claudel. Ja. Ah, ja, ja, Camille Claudel. dat ben ik uh, misschien heel erg. Maar ze zijn door de namen heen gegaan, heel goed. Ik ken Hartstikke ze niet goed. zo heel goed. Ja, nee, ze op, zijn zeg. ook al lang dood. Ja, ik uh... ja, ja. Ja, Wat is dat weer voor gezeur over mensen dood zijn dat je dat moet vergeten? Nee, dat niet. Dat nee. niet. nee, dat is nee, Daar maak je ook. nog nooit van ze verge... gehoord. Ik vergeet ze niet. Nee. Ik heb gewoon nooit van ze gehoord. Nee, dat okay, is wel anders. Dus, ja, nou, van Goch wel. Nou, even heel belangrijk nieuws: Nico Knap keek vorige week wel heel vreemd op, namelijk. Oh, ja, ja? ja, Nico Knap. Namelijk, achter zijn huis heeft hij namelijk alleen bosjes staan. Albesstruiken. Oh, ja, ik heb het gelezen. En die waren... De buurman kwam naar toe en zegt... Uh, Nico, ik wil binnenkort ook even baren voor die aalbestjes. Hè. Ik zie dat je ze allemaal geplukt hebt. Kijk, like, what the fuck. Maar ik heb helemaal niet al geplukt. Heb jij ze eraf gehaald? Gek. Nee, er waren alle struiken zo al leeg gehaald? Ja. Hij, zit, hij zit op een bepaald... Uh, hij zit, uh, de hemelstraat zit die. Je moet het echt weten dat daar die struikjes staan... Uh, dus er is echt iemand daar heel zorgvuldig. Heeft dat hekje opengegaan en heeft zo lekker al die struikjes lege Ja, Het kunnen ook vogels zijn geweest, hè? denk ik dan wel. Uh, hij zegt maar ja, ja zo, er ligt er een paar naast natuurlijk. Er lag niks op de grond. Ze had alles mooi netjes opgeruimd. Moet je ook blij om zijn eigenlijk. Ja. Maar nu moet hij ze ja. al een zelf gaan kopen in de winkel. Ja, ja, wel ja. een beetje zuur. Ja, is zeker zuur. Ja. Nico, maar wel met klaar erg lekker. Ja. Dus, uh, Hoe weet jij dat? Ja. ik ja, oh? Niet zelf vertellen. Uh, ja. Nee, nee, nee, ik heb ze niet hoor. Ik, ik, heb, ze, ik heb ze echt niet. Ja, ik wil nog, ja, nog even vertellen dat de, de leuke kiosken op de Boulevard van Pausje. Ja? die zijn verlengd tot 16 augustus. Want ze staan er vanaf begin juli, maar door het onstuimige weer van de afgelopen weken. Uh, hebben ze natuurlijk uh, weinig kunnen verkopen. Ze stonden er al gratis hoor, maar in ieder geval. Uh, afgelopen week zijn ze geëvalueerd, de kiosken. En uit deze evaluatie blijkt dat zowel bezoners, uh, bewoners. Bezoekers en ondernemers zijn positief over de kiosken. Er zijn verbeterpunten. Maar uh, ze mogen gewoon nog uh, twee weken ja, staan. Ik heb ook goed gehoord dat die, die banken bij die ventkraam ook mogen blijven staan. Oh. Echt waar? Nee, geintje. Oh. Geintje gewoon. Geintje, fout geintje geloof ik. Hè? Ja, dat ja heel, niet meer doen, maar fout, maar heel ja. fout geintje. Nee, nee, sorry. Ik zal, ja, dus sorry. Ja. Uw, ik krijg me een corrigeerde stroomstoot ook meteen erbij. Goed, zover de standpuntse berichten. Tijd voor de nieuwe zin van Critical Waves. Vossels. -shirt Hoewel het uh, weer nu voor het t-shirt is. Dat was de vorige single. Ik vind klaar met de vorige single. Tijd voor is nieuws. En dat was Squid Waves. dat heet Fossils. <laughs> ja, ou, oudheid denk ik. Die, uh, ja, dingen die je vindt in de grond. Ik heb dat vroeger ook heel vaak gedaan. Dat het uh, graaf was in de grond. allerlei dingen vond leuk. Mijn zoon is nu momenteel bezig met zo'n magneetvis uh, ding. Maar ook met een uh, metaaldetector. En ik moet zeggen, magneetvis, daar ja. vind je toch de meeste dingen mee. Als hij, als in hij het, het water, continu. Ja, continu. Als je, vooral als je in de stad aan het zoeken bent, vind je regelmatig fietsen. Hij heeft op een zondag heeft verlies van 20 fietsen eruit ge, getrokken met een aantal vrienden van hem. Je eh, maken, echt? Echt? Ja. Echt wel apart. Echt goed, goede handen moeten hebben. Ja, je, maar je, je, ja je, moet, je moet ergens zijn met je fiets. Ja. Als je, als je er vanaf moet? Uh, ja, maar ik denk dat het meer da gaat is dat je dronken bent. En je ah, denkt, oh, ja. Ik zal het even laten zien, want ik denk helemaal kalm. Hoppa, die te water, die te water. Nou nee, goed, uh, ja, leuke bezigheden. Gewoon. Uh, zes minuten over half negen, dames en heren. Ik, ja, ik vind het. Ik volg het op de voet. Want natuurlijk was uh, een jaar geleden de, de MH370 verdween van ja. de radar. En uh, iedereen had zoiets van. Ah, daar zijn ze, daar zijn ze. Ik kan me nog herinneren dat. Uh, um, Waar die vrouw nou van Kurt Cobain... Kurt um, New Love had zelfs ook op satellietfoto's had ze gezegd... ja, ik heb daar het vliegtuig zien liggen... en allerlei mensen hebben allerlei tips gegeven. kwam niks van. En nu hebben ze dus brokstukken gevonden. En daar zijn ze nu fanatiek mee bezig. Ze zijn overgevlogen naar Frankrijk, geloof ik. Daar worden ze onderzocht. En ook vanochtend las ik een stuk over een vrouw... die op de... welk eiland waren ze nou? Daar, daar heeft ze in ieder geval heel veel kleding gevonden. Die, die was daar aangespoeld. En dat is 4000 kilometer... Uit de richting van waar het vliegtuig zou kunnen hebben gecast. oké. Oh, okay. Dus dat is wel heel bizar. Dus het heeft waarschijnlijk gewoon de hele tijd. Uh, is het onderweg geweest, dat. Uh, dat de afval. hoe noem je dat? Uh, afval. Nou, niet afval. Niet verkeerd uh, Die brokstukken. Uh, die brokstukken, uh, ja. De, ja dus, de vracht van de. De vracht Cargo. De cargo, yes, de cargo. Maar dus, uh, nou, wat mij heel naar lijkt, is dat je op een gegeven moment over het strand loopt. en je vindt een stoffelijk overschot. Ja, ja Of een aantal stoffelijk overkomt. Nou Ik heb vroeger wel eens gehoord dat kans... ze ze steeds dan over de grens neerlegden. Want dan hadden ze geen zin om zelf wat mee te doen, weet je wel. Dan leggen ze ze zo precies eventjes. Ja, uh, de kans dat, dat... Ze zitten natuurlijk allemaal al, ze storten neer. Dus ze zitten allemaal vastgesnoerd. Ja, die kans is vrij klein dat je zoiets vindt, denk ik. Dat gaat ja. niet. Nee, nee, nee, nee. Maar goed, ik zit snel even te zoeken welk land het nou was. waar het eigenlijk niet vonden, maar goed. Uh, uh, ja, het ja. was... Uh, Zeg maar, als je Madagaskar had... Ja, ja, daar dan had je dat eilandje wat er voor ligt, het Frans eilandje. Ja, ja, nou... En daar, uh, daar is het brokstuk gevonden. Oh. En daar vonden ze dus ook heel veel kleding. Dus, uh, wow. Waarschijnlijk hebben zijn ze ergens gekrest... waar we het nooit ik... hadden verwacht. En daarna zijn ze no is het nog veel verder gestroom. Maar wat, wat ik niet helemaal begreep was... Ze, als je de vliegroute volgde... Yeah. want die zag ik van de week weer op het nieuws. Maar die gaat bijna helemaal over land heen. Ja. Dus ja was hoe... het niet ergens bij Bermuda driehoek of zo? Nee. Nee, nee, nee. Het is helemaal een andere kant, joh. Ja, gek. Nee, nee, nee. Het is natuurlijk nog wel een verhaal dat de piloot uiteindelijk met het vliegtuig iets anders wilde doen. dat hij compleet van de route is afgeweken. Daar zijn ook nog wel een beetje de verhalen van. Maar goed, ja, ik vind het spannend. Het zou voor die nabestaan erg prettig zijn als het allemaal een beetje plek kan krijgen. Ja. Ja. Oké, iets anders? Ja, jij had het net over je zoontje met een metaal. Metaal detectie. Dat, ja. Misschien een kleine tip voor hem. Want een, een duiker die uh, ging voor de kust van uh, de Amerikaanse staat Florida. Uh, even een beetje spelen met zijn metaaldrector onder, onder water. Oh, en, jee. Uh, oh Op jee. een diepte van zo'n uh, 4,5 meter ontdekte hij een uh, ouderwetse schat. Ja, ja. De, uh, in de modder vond hij uh, ja, wat goudstuk uh, <lacht> van, een, uh, van een waarschijnlijke schip uit uh, 1715. Ja. Uh, de waarde van alles is iets meer dan 1 miljoen. Kijk. Daar kunnen we twee keer een koningslied van opnemen. Dat is wel mooi. Ja, ja. ja misschien, dat is wel maar lekker. als we het dan bundelen... Ja. misschien kunnen we dan een leuk lied maken. Uh, een ja, leuk, dan, ja. Dat zou toch wel moeten lukken ook. Hè? Dan voor 1 miljoen dat je dan echt een goed lied maakt. Ja. De tekst van in plaats van... hou je veilig! Dat je de dat je ah ja, dus goede tekst in zet. Even zo'n gratis tipje voor je zoon... zo op de vroege ochtend. Ja, ja nee, dat, daar, dat, daar is je ook altijd mee bezig. Hij heeft ooit wel eens een zakje met Sira gevonden... Ja, ja het was meer metaal dan echt sieraden natuurlijk. Maar het grappige, dan denk je van, what the fuck, ik heb sieraden gevonden. Uiteindelijk, ja, het is allemaal metaal bijna. Uiteindelijk, ik denk ook wel dat het bij mensen weg, dat gestolen is Maar dat de dief had je zei: nou, hier heb ik ook niks van, dat gooi ik maar in de gracht. Maar het had wel het gevoel dat je een schat vindt, dat is wel zo. nou ja, misschien dat hij toch 5 euro oplevert. Ja, als oud metaal misschien. Ja. Ja, nee, dan is het leuker om zelf te houden. Om daar gewoon af en toe een beetje mee te prosten. zeggen, kijk wat ik gevonden heb. Een echte schat gewoon, hier. Ja. Ja. Oké, okay, Toebak leeft op de radio, dames en heren. Bilderboeg. Een gek van een auto. Ook en een daar zinkt je ook over. Machine. Als we ons het eerst maar bekekenen. Sinds ons van. Ik Niet welgesteld vanuit, maar volgens mij in dit videoclip van Wilder. Uit Duitsland trouwens, met de zanger uh, heet Maurice Ernst. En de wisselende, wisselende contacten wilde ik zeggen. Nou, wel weer toepasselijk toe op uh, Gay Parade uh, dag, op de, de, de Roosters. Uh, uh, zaterdag. Maar uh, op het fotootje staan vier leden. En als je kijkt wie er allemaal mee spelt, de, die meespeelt, zijn er dan weer zeven mensen. Dus waarschijnlijk wisselt de contacten. Af en toe wisselt die dan voor die. En, maar goed, dit was de nieuwe single. Die heet uh, Machine. Het ging voor mij over een gele Ferrari. Oké, okay. nou goed, dat heb ik ook weer gehad. Ah. En, um, ja, je moet ook een Ferrari niet geel maken. Dat, dat is echt een Lamborghini is geel en een Ferrari ja. is rood. Leuke auto, maar waar is het geel? Kom je daar naar bij? Himself? Ja, maar die was een aanbieding. Ja, ik kan me voorstellen, die blijft natuurlijk staan. Je wil ja. een rode ja. of een zwarte. Nee, nee, zwart vind ik zo van, nou ja, weet je, ik wil hem wel een beetje normaal houden. Nee, het moet een opvallende, ja. alles. Ja, je, je rijdt zo'n opvallende sportwagen, dan moet je ook laten zien, kijk, ik val op. Niet van, ja, maar ik heb hem wel zwart gemaakt. Ja, ja ik wil ook weer niet te veel opvallen. Nee. Dat vind ik ook zo irritant. Weet je wel, ik kom een vrachtwagen van, haar, van, van, van drie ton en dan denk ik, nee, ik maak me zwart. Ja, een rode, denk je, hé, hey, wat ging daar? Ja, ja. Dus de dan mensen die echt, echt een, een zwarte Ferrari hebben... die hebben heel veel geld. En die mensen die een rode Ferrari hebben... die hebben, die hebben het net aan kunnen betalen. Ja, echt en leuk. mensen die zeg maar andere sport... dat je denkt van, oh, wat is dat? Oh, vet, dat is dat. Die hebben echt geld. En die hebben ook verstand voor auto's. Oké. Okay. Die wil juist wel een snelle wagen, maar die. Oh, het hoeft niet zo op te maar ja, Dan allemaal. kan je wel zo'n snelle wagen hebben, maar zoals vandaag is het Zwarte Zaterdag. Yeah? En dan staan gewoon die files en dan sta je naar ja, Dat in... komt dus door al die zwarte Ferraris. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Nou, het was dus echt wel zo, vanaf zes vanaf uur vanochtend staan er al files op de knelpunten. Het allemaal Onder weer terug. Onder meer bij Lyon en Bordeaux. En in het zuiden van Duitsland stond het rond de zes uur vanochtend al helemaal vast. En uh, er wordt grote drukte verwacht op de autoroute du Soleil. De A7 van Lyon naar Orange. Maar komt, komt dat niet door al die boeren... Ja, met de, ik zit ook weer te denken, want ja, ja. dat was ook al zo. Het schijnt dat heel veel vrachtwagenchauffeurs last van hebben... dat gewoon die boeren die dus erg opstandig zijn... vinden dat ze meer geld voor hun producten moeten krijgen. Die worden ze erg opstandig. En die trekken soms ook gewoon vrachtwagens leeg van, van Nederland, uh, Nederlanders. Ja, en ook van Spaanse. Dan. die hebben, ook, Spanien, hebben sowieso al een bel gedronken... van nou, al die schade die wij hebben door die boeren die zo opstandig zijn... willen wij bij jullie verhalen... Bij Nederland. Uh, moeten wij daarvoor gaan betalen? Nee. nee. Die Fransen. Die Fransen. Oh, ja. ja, dus, ja, ja. En nu uh, hebben wij in Nederlanders ook gezegd... Ja, het is allemaal wel leuk uh, dat jullie lekker opstandig zijn. Maar wij moeten er geen last van hebben. Jullie moet, moeten van ons uh, spullen afblijven. Dus nu gaan we ook bonnetjes ja, naartoe sturen. En als ze niet luisteren... gaan wij ook geen kentekenplaat meer vrijgeven. Omdat wij natuurlijk uh, wel met hun iets af hebben gesproken. Zoals, uh, als Nederlanders hard rijden in, in Frankrijk... dan kunnen ze bij ons kentekens opvragen. En dan ja. kunnen ze even goed die bonnetjes schrijven. Uh, andersom gaat het niet zo makkelijk. Wij kunnen niet zomaar kentekens van Fransen opvragen... Nee. als die hier te hard rijden. Dus daar ja. zit ook nog een, een, een schoen een beetje. Daar wringt hij daar een beetje. Dus nu hebben ze gezegd van, we stoppen ermee. Eerst willen we wat geld krijgen voor al die schade die we hebben geleden. Ja. En dan kunnen we eens praten over die kentekens weer. We moeten gewoon in de files iets voorzaken. Dus je kan weer hard van. rijden. Dus Frankrijk, dat is het strekken van dit verhaal. Wat, wat, wat ik... Nou ja, tijdens je ja. in de file staat. Dorst van boer. Maar wat ik niet snap... Kijk, ik snap dat ze blokkades opzetten... En nou, oké, okay, weet je, ja? dan denk. Maar waarom moeten ze nou weer dingen vernielen en dingen stelen? Ik bedoel, waarom is altijd als gaan protesteren is dat voor mensen een, een, een aanleiding om dingen te stelen? Ja, ja, ja, ze ja, ja. dus nemen gewoon, ze maken gebruik van de situatie. Ja, nou ja, ik denk even dat je mee laat slepen. Ik denk, oh, het duurt me allemaal te ja. lang gewoon. Ik wil echt meer kracht, er meer kracht bij zetten. Ja, en maar ja, ik weg. denk zelf, als die boeren nu uh, bij die file voorzaken daar wat spullen te koop aan bieden... dan is het een win-win situatie. Ja, tuurlijk. Oké. Dus. Oké, dan zijn we al ziet, overuit. Ja, nou. we zijn er klaar. We zijn er klaar, maar ja, tuurlijk. Ja, maar ja, er... ja, ga dus pas morgen naar Frankrijk. Dat is de, op de tip. Oh, ja. Dat is de ja. tip. En je want... kan flinke planken, dus, want die kentekens worden niet meer vrijgegeven... door ja. Nederland. Ah, ja. Dus je ja, krijgt krijg planken. je nooit. Lekker planken met die file. Lekker planken. Nou, daar heb je goede muziek voor om echt te kunnen planken. Kid Rock. First Kiss, de nieuwe single I remember waiting for the school bus, Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue, in Oshai and it was my first We hebben een het ding, man. Het al een beetje opleggen. Als Kid Rock op het naakstrand loopt en het draait een paar keer om, dan kan het weer zijn. Dan een je, wat the fuck, man, hou de ding eens een beetje bij je. Hij schijnt hem redelijk op een te hebben, zeg maar. Kid Rock en de laatste seizoen, heet First Kids, Pamela Anderson. Ik weet niet of hij daar ooit de eerste Zoom mee heeft gedeeld, maar het is hij niet, denk ik. In ieder geval, een van de laatste seizoenen deelt hij wel met haar, want hij is natuurlijk ooit met haar getrouwd. Alweer wat jaartjes geleden. Het is acht minuten voor uh, negen hier bij Toebakleven. Zonnig Zandvoort. Kom deze kant op, ja, joh. Dit jaar, de, deze week is het uh, zonniger dan vorige week. Is het nog even op vorige, week. vorige week? was het natuurlijk heel winderig in uh, Nederland. Ik ben, echt net, ik ben met uh, de, uh, schrik thuisgekomen. Ik was om twaalf uur thuis en om half één begon het flink te waaien. Hoe ja, is het jou gegaan eigenlijk? Wat nou, ik, ik ben eerst toch. gelukkig. Ben ik hier lekker het, het water ingedoken. Ja. Nou, dat was, uh, dat was top. Dat, uh, de golven waren heel goed en ik was voor de storm zo met water uit. Ja. En vervolgens ben ik in een strandtent terechtgekomen. Ja? En daar had ik eerst even een gezellige drankje gedaan met wat mensen. Ja? En toen begon het te waaien en begon het harder te waaien en oh. harder te waaien. En op een gegeven moment wilden de mensen weg. Zo. Zo. Deur, deur. <laughs> wilden de mensen weg. Ja? Daar ging niet. Nee? Er stond zoveel wind op de deur. Ja. Eh? Dat, dat gewoon de deur. En we zo Oeh, met vier is, man is, zo, is, tegenaan staan duwen. Ja. Geen beweging in te krijgen. Dit is gewoon echt een hele spannende film geworden. Ja. Ja. Dus, ja. En dan vervolgens. Nou, de wind was gaan liggen. En toen ben ik teruggereden. En uh, ik moest de, door de tunnel. Bij uh, um, Velsen. Van, vanaf, ja, bij Velsen daar zat. Ja. Boom. Gewoon voor de tunnel. Er was nog één baan uh, open. Ja, en, ik uh, zei nog. Ga nou gewoon voor twaalf uur naar huis. Maar jij moet het een gevaar doen. Ja, ik moet het gevaar een gevaar Weet je ook zoeken. Oh, rond de biel ook gewoon. Nou, in bij, mijn, bij mijn achter. Zeg maar echt. Nou, ik denk dat er wel twintig bomen om zijn gevallen. Ja? Alleen de hele grote boom, die, zeg maar, daar waren een heleboel takken af. Dus dat hele grasveld ligt helemaal vol met takken. Ja? Maar gelukkig is die boom niet omgevallen. Want Oeh, anders dan, dan yes. had ik zon in mijn huis gehad. En zo. Als je er morgen uh, zes uur uh, even bij moeten pakken natuurlijk. Nee, ja, dan had ik zon in mijn huis gehad en zo. Dat kan ja? me niet hebben. Nee, maar gek. het is dus wel zo dat na de stormen... Ja? veel Haarnemers aan het sprokkelen zijn geslagen. Mm. En de afvalverwerker Spaanland is niet blij met dit hamstergedrag... Want als ze met de stormhout gaan slepen, verliezen ze het overzicht. Daarnaast is een aantal bomen besmet met de en, dus Wat Dus niet sprokkelijk verboden. Verliezen ze het overzicht? Ja. En Dan en weten we weten niet waar het allemaal liggen. Op deze vorm van eenvoudige stoperij staat een boete die kan oplopen tot 3000 euro. Als ik een afgebroken dak ja? mee naar huis neem ja? om lekker uh, een kampje ja, te stoken. Dat ja, mag niet. Ja, Nee, ik dat snap wel, ik, want ik maar, woon op Vierhoek. Dus is, is niet elke boom gechipt dat ze dat gewoon terug ja, kunnen? Ja, waarschijnlijk houden? wel, ja. ja. <laughs> nou, goed. Ik, was, ik was ook wel nieuwsgierig of mijn, uh, mijn zoon was ik op scope toch gegaan. Vond een boom die echt over, uh, nou ja, ja hoe noem je het, over een, een sloot heen gevallen was. En hij kon letterlijk over die boom naar de andere kant lopen. En ik denk, die sloot nou, want we zien tien meter. Uh, ik denk dat hij iets van 10 meter breed was. En die boom lag er echt precies overheen. Dus hij heeft alle takken eraf gezaagd. Hij heeft die heeft hij allemaal op de kant gegooid. En dan kan hij over die boom heen lopen. Dat is natuurlijk dat is fantastisch dat ook als ja, voor um... kinderen. Allee, ik was benieuwd of mensen daar nou iets op zouden zeggen. Van, nou jongens, dit mag niet. Hè? Maar niemand zei er iets van. Ik denk, hè hè. Dit mag dus eindelijk wel. Ik was echt benieuwd naar mensen van. Oh, nou, doe dat maar niet hoor. Dat is een beetje gevaarlijk. Maar dat viel het mee. Toch relaxed hoe mensen erop reageren. Ja, dus, eh, we, ja. moeten, we moeten stoppen met al die kinderen. Alles maar gevaarlijk laten. Laat vinden, ja, vroeger mocht je wel eens in bomen klimmen, maar nu zijn er heel veel mensen die ook zeggen: Nou, wil je uit die boom komen? Want dat is niet zo goed voor die boom. Ik denk: je, Hou ze even op, met mag neus op. Oh, niet zo goed voor de bo die boom. Dus uh, je je die... geen zorgen om je kind, maar om, je, om die boom. Ja, je dus moet uh, die bomen heel laat hoor. je uh... eens kijken, als wow. ze daar in, uh, in de tropische door die olifanten die je jeuk hebben en schurken tegen die bomen aan. Ja, maar dat zijn dieren. Wij ja. zijn geen dieren meer. Oké. Okay. Lezer. Nee, is dat zo? De olifanten, die worden toch ook allemaal doodgeschoten? Gewoon. Dus Omdat gewoon... ze nog... tegen die bomen aanschuren. Nee. <laughs> maar voor mij is dat een fabeltje hoor, dat er olifanten zijn. Ja, die zijn, die zijn toch allemaal doodgemaakt. De leeuwen en tijgers zijn ook allemaal dood. dan kun je toch geld mee verdienen? Ja, dat is, oh, dat is het. Is dat ja, de ja, prijs ja, ja. op zo die kop? Nou goed, eh, tot zover even het laatste plaatje voor negen uur en dan na negen uur. Gewoon nog een uurtje en het overzicht wat er allemaal speelt op de, de, deze, deze datum. Edward and the Dragons. Ik praat er gewoon even lekker doorheen. Pictures ja, heet be hij. Velen dat die er doorheen zingt. He? He? Ja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 5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFSM. Maar nu eerst het NFL.